Geleidelijk overal zonnige periode. Maximum temperatuur vandaag 14 graden. Dit was het NOS Champagne. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 Apeldoorn-Amsterdam tussen Stroom en 5. De A27 Utrecht-Almere voor het EMS 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Het is even na vier uur. Welkom terug bij Zalvert op Zondag. Bij CFM je eigen lokaal omroep vanuit voor 24 uur per dag muziek en informatie. Je hoort Felix en Eendabarie aan het begin van uur drie van dit programma. En in uur drie de volgende onderwerpen. Luisteraars, het derde uur. Uiteraard de vaste items zoals die daar zijn. Om half vijf het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Charlie. En om kwart voor vijf het gedicht van de week. Het is een herhaling, maar op vele verzoeken via Facebook... Herhalen we hem nog een keer. Hij was ingestuurd door onze collega Willem Bruist... onder de titel Alleen. Dat allemaal om kwart voor vijf. We volgen natuurlijk voor u de voetbalwedstrijden in de eredivisie... die hun ontknoping ongeveer gaan krijgen. En u krijgt van mij straks ook nog de uitslag van de Formule 1. En als ik het goed heb begrepen, staat Max op een tiende plek. Want volgens mij is die derde kwalificatiesessie... die gaat niet door vanwege het slechte weer. Maar daarover straks meer. Goed, dus genoeg reden om ook het derde uur te blijven luisteren naar je lokale zender ZFM. En heel veel muziek, hier is niemand. Met de snelheid van dicht, kom ik naar jou. Vertel mij dan is waarom het niet zou. werken voor ons, wat net werkt voor mij. Ik ben het hard, hard, hard. Ik voel het in mijn hart, hard, hard. Niemand hier heeft wat wij hebben. Niemand here who niks te they Niemand here can also think that they can also think that they can also think that they can also think that they can They have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 at about 3 pm al 25 jaar CFM in Zandvoort en jij bent erbij al 25 jaar CFM en inderdaad Nelson Mandela die in die tijd een belangrijke rol speelde All Stars en free Nelson Mandela. CFM Race Radio, Pit Report. Ja, wat gedoe zich daar in Amerika? Snap jij het? Snap ik het? Nou, Snap nou nou wij het? Okay. Nou, luisteraars, ik heb de administratie <lacht> net een beetje voor de bril. Want ja, we, zitten wel, we volgen het wel, uh, maar zonder geluid. Dus het was even rekenen geblazen. Want wij zaten ons samen met u uh, op te maken voor het uh, laatste gedeelte van de derde kwalificatie. Maar op een gegeven moment zagen we twee Mercedes en naar buiten gaan... En dus om zich op te stellen voor, uh, ja, voor het vertrek voor die derde kwalificatie. Maar die werden weer naar binnen geduwd. Dus wij hebben een grote consternatie, wat is hier aan de hand? Maar wat blijkt nou? Q3 ging niet door. Dat was het, uh, het eerste, uiteraard vanwege het, uh, ja, het slechte, slechte weer daar in uh, uh, Amerika. Uh, goed, dan ga je puzzelen, dan ga je kijken. En dan zie je op een gegeven moment, krijg je de uitslag uh, van uh, de... Zoals hij dan doorgegeven wordt. En dan komen we in eerste instantie Max Verstappen op een tiende plek tegen. Nou, dan ga je verder lezen. Dan zie je, Q3 gaat vanwege de regen niet door. Rosberg pakt Pol en Verstappen gaat naar de achtste positie. He? Dan ga je verder neuzen van wie vallen daar dan tussenuit. Want eerst een tien, tweede tussenuit. En wie zijn die twee? Dat zijn Sebastian Vettel en Kimi Raikkonen. Vooralsnog gaan wij ervan uit dat zij nieuwe motoren toch hebben ingezet... tijdens deze, wat ze ook al voorspeld hadden om dat, dat, dat te gaan doen... Met nieuwe motoren. Dus die gaan uh, tien plaatsen terug, vallen dus uit de top 10. En uh, de, vandaar dat Max Verstappen uh, om 8 uur vanavond dus uh, van een achtste plek uh, gaat uh, vertrekken. Op Paul nogmaals, Nico Rosberg gevolgd door Lewis Hamilton. Dan Daniel Ricciardo. Fiat en uh, Perez, Hoenkelberg en Massa. En dan Verstappen op een achtste plek. Hopen dat het weer wat opklaart daar in Amerika. Ja, is daar al wat over bekend of niet? Nee, vooralsnog is het. Het is heel instabiel. Dat komt door de uitlopers van die. Wat was het ook weer? Orkanen? Patricia. Patricia, klopt. Goed, vanavond 8 uur op de diverse sportkanalen. De start van de Formule 1 Grand Prix van Amerika. We gaan hem schieten. plek, Max Verstappen. Dankjewel.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 Up. Funky up, uptown funky up, uptown funky up, uptown funky up, uh, I funky up, uptown funky up, uptown funky up, uh, uptown, funky up. Uh, uptown funky up, uptown funky up, uptown funky up, come on, dance, jump on it, if you suck, and flown it, if you freak dead and own it, don't bang about it, come show me, come on, dance, jump on it, if you suck, and flown it. What? Dat was hem dan, hè? de strijkplaat van vandaag. Speciaal even gebruikt voor uh, Lena. Yo, de Bruna Mars en de Uptown van... Nou, zo dadelijk het uh, dier van de week bij CFM. We hebben weer een nieuw dier. Die heet Charlie en daarover straks om half vijf veel meer. Maar eerst Chaka Khan. Khan, Khan, Khan, let me it, let me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 Rekereso Classic uit de jaren tachtig. Jody Chakkan en I Feel For You. Ja, de twee wedstrijden die vanmiddag om half drie in de Eredivisie gestart zijn... zijn inmiddels ten einde. Dan hebben we het uh, onder meer over de wedstrijd Vitesse tegen Ajax. Even de oren dicht voor uh, de mensen die vanavond uh, Studio Sport willen gaan kijken. Bijvoorbeeld Gert van Kuik. Dus even de oren dicht nu. Eindstand van die wedstrijd is geworden. 1 tegen 3. Een mooie overwinning dus voor Ajax uit Amsterdam... En dan hebben we nog NEC thuis tegen FC Groningen. Ze delen de punten 1 tegen 1. En om kwart voor vijf de klapper van de dag. Feyenoord ontvangt thuis AZ. Tot zover de Eredivisies. Even kijken hoe de radio klinkt. Komen we de zondagmiddag zeker door bij CFM. Heerlijke muziek zou uh, tussen 4 en 5 uur. Jorden met komen, Ray Dalton en Don't Worry About Thing. En daarmee is het al vijf geworden zo gaan doen. Het dier van de week. En deze week hebben we in aanbieding Charlie. Charlie is een drukke man van 7 jaar die best veel energie heeft. Hij is dan ook op zoek naar mensen die veel met hem gaan ondernemen. Charlie is een slim hondje die graag voor je werkt... en is heel goed in het, het zoekspelletjes. Afgezien van dat het een heel leuk is om met hem die spelletjes te doen... wordt hij er ook moe van en in zijn kopie en hij gaat daar, is daar, wordt daardoor weer wat rustiger. Als Charlie zijn energie niet kwijt kan, gaat hij zelf dingen verzinnen... en dit is natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Naar andere honden is hij erg wisselend. Met de ene wil hij erg graag spelen en de andere snoot hij direct af. Dat is dan ook de reden dat het dierentehuis hem zonder andere dieren wil plaatsen. Charlie is gek op jagen en daarom zijn katten in zijn omgeving geen goed idee...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 Nogmaals, een stabiele omgeving is voor hem heel belangrijk. En waar verblijft Charlie momenteel? Charlie verblijft momenteel in het Dierenthuis Kennenbaland... aan de Keesomstraat 5 te Zandvoort. is bereikbaar op 571-3888, 571-3888. En geopend van maandag tot met zaterdag van 10 tot 4 uur. En voor meer informatie kijk ook even op de website... www.dierenthuiskennembaland.nl Want ook Charlie verdient een thuis. Zo is het maar net. Tot zover het Dier van de Week... Ja, dan krijgen we meteen berichten binnen, Albertje van geen Charlie Lownoyce, hè? Weet je wel, nou, dat is wel een hele tijd geleden, hoor, samen met Mental Tio. Die maakte Harry hoor, dat wil je niet weten. Nou ja, Prinsen, die kon er ook wat van in de jaren tachtig. Hij scoorde diverse hits. Ik heb even een keuze gemaakt voor jullie. Purple Rain was een van mijn favorieten, maar deze mocht er ook bezig. Hier is de Raspberry Berets. and back the clouds and her Yeah 25 jaar ZFM. met twee hits achter elkaar. Als eerste de Raspberry Beret, de single van uh, uiteraard Prince uit de jaren 80... gevolgd door deze nieuwe single Listen Me and Save Me. Nou, bij deze uitzending van Sofort op zondag heel veel aandacht voor sports... waaronder het golf. Ja, luisteraars, het, was het, enige het is even rustig uh, rondom Joost Luiten... en dan hebben we het uiteraard over golf. Want golfer Joost Luiten heeft de laatst, slaat de laatste twee reguliere toernooien... van de Europese Tour over... Hij wil zich degelijk voorbereiden op de final series, de laatste vier grote toernooien, waar tientallen miljoenen euro's zijn te verdienen. Het Turkish Airlines Open in Antalya, dat 29 oktober begint, is het eerste van die slotreeks. In de tussentijd bleef hij, blijft hij natuurlijk hard werken aan zijn spel, want met goede resultaten in de laatste vier grote toernooien van de final series die er aan zitten te komen, kan ik een tot op heden tegenvallend seizoen alsnog tot een mooi seizoen maken, schrijft de Rotterdammer op zijn website. Luiten leverde tijdens het British Master opnieuw een matige prestatie. Dat was zijn laatste toernooi wat hij speelde. Hij eindigde na een slotronde van 72 slagen, één boven de baan... op een gedeelde 33 e plaats in de British Masters. De eerste twee dagen heb ik goed staan putten. Helaas wist ik de lijn in het weekend niet door te zetten. Ook de laatste ronde benutte ik mijn kansen niet. Al dus Luiten over zijn optreden tijdens het laatste toernooi... wat hij speelde, het British Masters. En dat zijn, dat zijn seizoen nog alsnog goed kan komen, dan komt hij. Want het totale prijzengeld in de final series bedraagt ruim 30 miljoen dollar. Een slordige 26 miljoen euro. De topspelers van de Europese Tour reizen na het toernooi in Turkije... naar Shanghai in China voor achtereenvolgens volgens het HSBC Championships... en de BMW Masters. Op 19 november begint het slottoernooi het Tour Championship in Dubai. Luiter maakt voor de zesde keer op rij zijn opwachting al daar. Zijn beste resultaat was een vierde plaats in 2013. Nou begrijp ik ook nog wel dat hij in de laatste vier toernooien... Zijn seizoen, als, zijn seizoen alsnog goed kan maken. Ja. Want er staat 30 miljoen dollar op uh, het spel. Toch wel lekker. Veel succes, Joost. Oh, Oké, okay. <laughs> het gedicht van de week dat, uh, krijg je zo duidelijk... over een tweetal platen bij CFM.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 Als we naar buiten kijken vanuit de studio aan de Tolweg 10a hier in Zandvoort, dan zie ik dat het al een beetje schemerig gaat worden. Ja. Wordt al wat donker buiten? En uh, ja, dat betekent ook meteen dat we toegekomen zijn aan het uh, gedicht van de dag, Albert-Jan. Dat hoort wel bij een beetje schemer. Het mooie gedicht van de dag. Ditmaal ingezonden door collega Willem Bruist. Voel jij je?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 voor altijd aan jou zei. Jij mist een vriendin. Iemand. Iemand die je nooit alleen laat... en met jou de toekomst tegemoet gaat. Geloof mij nou maar, jij mist een vriendin. Een haar. Is de hemel daarboven niet altijd even blauw? Jij moet door. Want ik weet, jij mist een vriendin... Want dan, dan pas heb jij je zin. Dankjewel Willem voor het inzenden van dit gedicht van de week bij CFM. En dank je wel, Albert-Jan, voor het voordragen van het gedicht van de week. Graag gedaan. Hij was weer gevoelig. Heb jij ook een gedicht voor ons? Stuur hem naar CFM. Redactie at cfmsandvoort.nl En wie weet, misschien hoor jij jouw gedicht wel bij ons op de radio.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 Als je zwijgt, dan horen ze je niet. Dus hou je adem er maar in. En stik niet. In het donker, donker. Stik niet. Ja, het wordt al een beetje donker, hè? In het donker hoor je de single van Cadence. Na nou, het mooie gedicht van de wijk. Nogmaals, heb je ook een gedicht voor ons? Stuur hem naar We Beleef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmsandvoort.nl En hier is Zantana. ...van de zondagmiddag van hier toch, toch? jan Heerlijk. Heerlijk, hè? Joris Santana in uh, Holden. Het zit er alweer op. Nou. Drie uur zijn weer voorbij gevlogen. Uh, Zandvoort op zondag zit er op, Maar uh, de Formule 1-liefhebbers mogen vanavond weer aan de bak. Om 8 uur. Vanaf 8 uur de, uh, de Grand Prix van Amerika... ...op het circuit van Las Americanas in Texas... Met op de achtste plek Max Verstappen. Kijk, en regen waarschijnlijk. En een hoop, hoop heel regen. Een hoop regen. Een hoop, ja, het wordt een loterij, denk ik. Vanavond. Nou, we gaan de race volgen. En volgende week, dan zijn we er weer. Zeker weten. Zeker weten op zaterdag en zondag. Ja, van 2 tot 5. Van 2 tot 5. Tot dan. En een hele fijne zondagavond. En bedankt voor het luisteren natuurlijk. En kijken. En kijken. Dag. Groetjes. Hoi, doei, doei. Doei, doei.